Op dit moment en de kortste strook in Europa als het gaat om een blauwe strook. Dat is dan het resultaat van 12 jaar wanbeleid. Nou, dan ben ik blij dat we in ieder geval daar nu snelheid in kunnen gaan nemen. En eigenlijk ons advies ook: laat die snelheid ook gewoon maar gebeuren. En wat ons betreft, krijgt u daar ook uh, uh, de voorzieningen en de financiën voor die u vraagt. Dank u wel, meneer Hermsen. Mevrouw van der Veld, GBZ. Ja, dank u wel. Ja. Parkeren, wat zou ik zeggen. Al twaalf jaar lang roept GBZ... dat de enige manier om het parkeerprobleem hier op te lossen... is door het invoeren van een parkeerbeleid die eenduidig is. Die zorgt dat parkeerplekken vaker gebruikt kunnen worden. Die ervoor zorgt dat datgene wat wij als gemeente erin stoppen... ook bij de gemeente terechtkomt. En daar bedoel ik mee onze handhavers... Die, uh, ja, ...als die gaan bekeuren bij parkeerplekken waar men uh, alleen maar mag staan met een vergunning... ...ja, dan krijgt de handhaving daar geen enkele cent voor vergoed. En de handhaving, die hebben wij in dienst. Dus de gemeente krijgt geen enkele cent vergoed. Dat is nog niet het ergste, maar het is ook de onduidelijkheid. We hebben hier straten waar aan de ene kant een vergunningsbeleid is voor alleen vergunningshouders... En aan de andere kant betaald parkeren. Nou, krijg dat maar eens een keer duidelijk. De Duitser zal het misschien nog begrijpen. Maar uh, mensen met echt andere taalachtergronden, die zullen daar helemaal niets van kunnen begrijpen. En in onze optiek is dat handje met dat muntje in het blauwe bord een hele duidelijke. Dat begrijpt iedereen, ook om je uit. Ver weg is dan, het maakt niet uit, iedereen zal dat begrijpen. Wij uh, zien het parkeerplan eigenlijk al veel verder ingevuld dan uh, er nu voor ligt. We zijn ook zeer teleurgesteld in al het geld wat uitgegeven is om te komen tot dit plan. Uh, ik, ik weet nog heel goed dat iemand het heel blij presenteren van we hebben wat. En ik had hele hoge verwachtingen en ai ai ai wat ben ik teleurgesteld want het, er is eigenlijk nog niets. Er is een heleboel geld uitgegeven maar eigenlijk hebben wij helemaal niks. En het kan zo simpel. En dat is eigenlijk wat we afgesproken hebben. We gaan fiscaliseren. Dat gaan we doen op twee manieren. Of twee soorten fiscaal parkeren. We hebben het gewone fiscaal parkeren. En dat bedoel ik mee in de centrumgebieden. En langs de randen boulevard, grote parkeerterreinen. En natuurlijk onze parkeergarage. Dat is een fiscaal gebied A wat ons betreft. En gebied B dat is voor de bewoners. Komt ook mooi uit zo met die letters bij elkaar. En dat gebied B, daar krijgt iedere bewoner, krijgt daar gewoon een gratis ontheffing. En ja, meneer Bouwberg wil zo'n gratis ontheffing. Want ook degene die een parkeerplaats op eigen terrein hebben, wat we ook wel een poet noemen, die krijgen er één, maar wel voor maximaal drie uur. In hun eigen wijk dan wel een andere wijk. Dat is zoals GWZ het ziet. We moeten af van uh, de ontheffingen die gegeven zijn aan uh, hotels en pensions. Die staan namelijk op plekken waar bewoners ook heel graag willen staan. En wij vinden ook dat hotelvergunningen niet meer uitgegeven dienen te worden... Maar dat het gewoon met de apparatuur geregeld kan worden hoe langer je blijft, hoe goedkoper het wordt. Dat is nu ook al, als je nu uh, geld in de meter gaat gooien, hoe meer je erin gooit, hoe langer je mag staan, dan hoor ik iedereen denken dat is logisch, maar ook voor minder geld. En we hebben 2,50 per uur en als je om 10 uur begint met geld erin gooien mag je stoppen bij 13,70 euro, maar dan mag je namelijk staan tot 8 uur s avonds. Als je nog meer geld erin gooit, prima. Want dan kun je namelijk na tien uur s morgens ook weer doorparkeren. Dat systeem is er dus al. We doen heel moeilijk, maar het is er gewoon al. Kentekenparkeren. Daarmee voorkomen we dat mensen... ten onrechte gebruik maken. Sorry. Het water is ook op, zal je net zien. Ten onrechte gebruik maken van hun bezoekerspassen. Als je dat kenteken... Invoert, kun je het nooit meer verlengen. Dat gaat opvallen. Dat, dat is gewoon meteen bekend. Maar over kentekenparkeren... dank je het, het idiote is dat wij een vrij nieuwe parkeergarage hebben... en toen de parkeergarage opgeleverd werd... toen kon je al bij een heleboel garages... met je kenteken naar binnen rijden. Trok je een kaartje en dan... Nou ja, dat was dan eigenlijk meteen daarna nadat je betaalt dat je betaalbewijs. Maar ook dat voorkomt een heleboel fraude. Als ik nu mijn auto, niet verder vertel hè mensen, maar ik ga hem nu in de, in de garage neerzetten, hier bij het LDC. En ik ga lekker twee weken op vakantie. En ik kom terug, dan zeg ik, ah, ik ben mijn kaartje kwijt. 25 euro en ik heb een nieuwe. Mevrouw van der Veld, voordat u nog meer tips gaat geven, kunt u ook ja. langzaam in de richting van ook een afronding van uw betoog komen. Hm. Nou, volgens mij ben ik nog niet zo heel lang bezig en um, ja, weet u, u kunt mensen proberen de mond te snoeren, maar doe dat dan bij mensen die altijd lang bezig zijn en niet bij mensen die nooit de tijd nemen. Maar goed, um, wat ons betreft is dit een goede aanzet naar een parkeerbeleid waar wij voor staan. Wij zijn uh, jarenlang voor gek uitgemaakt. Maar goed, een heel goed bureau heeft uh, gezegd dat GBZ absoluut niet gek is. wanneer je bent altijd bij het juiste eind gehad. En um, ja, ik ben even, apropos dat ik dan word verzocht om uh, mijn woord uh, kort te houden. Want zo lang ben ik helemaal niet bezig. Maar goed... Uh, het voorstel is wat ons betreft nog niet helemaal goed. En dat heeft te maken met het tijdsplan. Uh, er wordt tot 2022 gerekend dat we dingen moeten gaan doen. En dat is absoluut te laat. Absoluut te laat. Dit moet voor het volgende seizoen geregeld worden. Als je hebt gezien wat er allemaal gebeurt op straat afgelopen zomer... en niet alleen afgelopen zomer, maar ook zomers daarvoor... dan is het gewoon... Echt schrijnend. Mensen die er wonen krijgen bekeuringen omdat ze op de stop staan. Moet je ook niet doen. Absoluut een feit. Is ook heel dom om dat te doen. Maar goed, je bent op een gegeven moment een einde raad. En je weet niet meer waar je je auto kwijt kan. Je kan hem niet uh, leeg laten lopen en opvouwen. Het is geen olifantje. En ja, het gaat gewoon te ver. Ik bedoel, ik zie mensen begeleid worden door hoteliers. Naar een vrije parkeerplek. Die mensen stappen in, in, bij, in de auto van een hotelier. En die worden dan gewoon weer naar een hotel gebracht. Ik vind prima als mensen dat over hebben voor een gratis parkeerplek. Dan hebben ze het vast ook wel over voor een goedkopere parkeerplek. Want het is gewoon, laten we eerlijk zijn, de bezoekers, de meerdaagse bezoekers... die gewoon een heleboel Zandvoortse bewoners... Een, ...een plek ontnemen om in hun omgeving te kunnen parkeren. En dan heb ik het niet over dat je je raampje open doet... ...en je eigen auto kan zien. Onzin. Best bereid een stukje te lopen. Maar het moet wel een billig stukje, stukje zijn. En niet zoals nu, dat mensen af en toe ergens in Nieuw-Noord moeten parkeren... ...terwijl ze in Duinwijk wonen. Dat gaat echt te ver. Daar wil ik in de eerste termijn bij laten. Dank u wel. Doe ik doe een hele dan lange tweede termijn. Blijft, dat kan. Uh, over mevrouw van de Partij van de Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Van de Veld heeft al aardig wat uh, verteld... ...over de mobi mobiliteitsvisie en parkeerbeleid... ...maar zij loopt daarin ook heel lang mee... Uh, ik probeer hem dan wat korter. De trends en opgaven van de visies. mobiliteit zijn voor ons helder. Voor de Partij van de Arbeid staan de belangrijke punten. Als het gaat om uh, fietsparkeren staan erin. Het woon-werkverkeer voor bewoners. En het doortrekken van OV. En Schiphol hebben we het in de commissie over gehad. We zien de aandacht voor en we kunnen ons vinden in het stuk. En als het gaat om parkeren is, uh, uh, meneer Mettes noemde het ook, aan de slag ons motto. Want... We zijn uit planning gelopen en die teleurstelling hebben we het in de commissie over gehad. De overlast van bewoners is door mevrouw van der Velde ook uitgebreid genoemd en door meerdere partijen. Het is voor Partij van Arbeid ook belangrijk dat we met één beleid dat zo snel mogelijk gaan wegwerken. Dus aan de slag. Uh, het stuk wat er nagezonden is, vinden wij ook een helder stuk en uh, duidelijk moet zijn in de participatie wat de uitgangspunten zijn. Als het gaat om de amendementen, kom ik daar straks even naar de schorsing uh, op terug. Dit wil ik voor de eerste termijn bij laten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Koper. Dan geef ik het woord aan de wethouder, mevrouw Verheij. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. En uh, dank ook uh, aan uw raad voor deze inbreng, want ik hoor toch... Uh, veel steun voor de kaders en uitgangspunten zoals die nou ja, kort en bondig ook zijn verwoord in de raadsinformatiebrief die ik u heb doen toekomen. En een aantal van u noemt ook de relatie met participatie. En daarbij geeft u ook heel helder aan. Het is heel belangrijk dat duidelijk is op voorhand wat de uitgangspunten zijn alvorens je gaat participeren. En ik heb ook in de commissie gezegd, we beginnen natuurlijk niet met een schone lijn. En dan is het heel belangrijk dat je wel heel helder bent in wat die uitgangspunten ook zijn. Um, Meneer Bouwberg-Wilson, u heeft uh, inderdaad nog een aantal vragen gesteld... Op ...de relatie uh, tussen die gratis eerste vergunning en het parkeren op eigen terrein. Ik denk dat, nou ja, onder andere mevrouw Van der Veld dat heel terecht heeft aangegeven... ...dat de voorwaarden nog wel bepaald moeten worden. Uh, en in die zin is dat dus ook niet tegenstrijdig... ...en zal het, uh, het, het uitgangspunt van zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein blijven staan... Um, u heeft ook genoemd de parkeernormen, dat het heel belangrijk is om ook te kijken naar het feitelijk gebruik en ook de feitelijke omgeving. Um, dat ben ik met u eens, de wens moet niet de vader van de gedachte zijn. Um, en dat, uh, dat, dat, um, uh, dat is wel even goed om rekening mee te houden als je die parkeernormen gaat uh, vaststellen. Veel van wat u zegt uh, heeft te maken ook met de, de kaders en uitgangspunten die vastgesteld worden, maar ook dat er nog niet een volledig beeld is van uh, de kosten bijvoorbeeld. Uh, dus uh, u zegt eigenlijk van goh, hè, we, uh, er wordt al wel richting bepaald, maar we weten nog niet van A tot en met Z uh, wat het gaat kosten. En dat klopt. Uh, we kunnen misschien nog wel beschrijven wat, wat één parkeermeter uh, kost. Maar we weten nog niet hoeveel we er exact moeten gaan bestellen. Dus dat zijn allemaal punten die we nog wel uh, moeten gaan uitwerken. Maar wat wel heel belangrijk is, en dat is het, het uitgangspunt waar we het over eens moeten worden. Is het principe dat we gaan fiscaliseren. Want pas als dat uitgangspunt staat, heeft het ook zin om... ...verder te gaan becijferen en te gaan plannen waar, wat, uh, waar je wat uh, neerzet. Mevrouw van der Veld, interruptie. Ja, ik, ik wil niet tegen u ingaan, mevrouw de wethouder... ...maar dat uitgangspunt is volgens mij al ergens in juni uh, vastgesteld... ...en heb ik niet over afgelopen juni, maar in juni 2018. Exact. Het is u... al vastgesteld dat we zouden gaan fiscaliseren... Dus... U, u hebt gelijk, mevrouw Van der Veld, want we hebben in 2018 is al gezegd... het rapport van Goudappel en Cofeng wordt uitgangspunt voor te ontwikkelen parkeerbeleid. Ik heb dit aangehaald als voorbeeld om aan te geven, dit is het uitgangspunt... maar dat weet, betekent nog niet dat we exact weten in welke straat, op welke plek... er een parkeermeter uh, of een parkeerapparaat uh, komt... Uh, maar u hebt geleid dat dat het uitgangspunt is en uh, nou, wat een aantal van u ook heeft gezegd, um, we moeten wel nu aan de slag met die uitgangspunten. En het is echt tijd dat het, dat het schip de kade gaat verlaten, om het zo maar te zeggen. Um, meneer bouwberg Wilson, u heeft uh, nog gevraagd ook naar de capaciteit van het, van het wegennet en, en dat dat de bepalende factor uh, is en dat we uh, dat um, ook zouden accepteren dat het, dat het zo is. Uh, dat is niet het geval. We hebben juist de gesprekken in de regio om te kijken hoe we de bereikbaarheid van deze regio kunnen optimaliseren. En uh, daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat het beperkt is. Maar wat wel zo is, is, is dat de bereikbaarheid wel ook bepalend is. Want als iedereen in de file staat en niet naar Zandvoort kan komen... ja, dan kunnen we no nog wel 500.000 uh, parkeerplekken bij wijze van bouwen. Maar als iedereen in de file staat, dan, dan werkt dat ook niet. En in die zin is dat bedoeld... van dat de capaciteit van het wegennet ook toch uiteindelijk bepalend is... voor hoeveel auto's hier uh, kunnen komen. Um, u geeft een aantal keer ook aan van hoe de raad... of u vraagt hoe de raad eigenlijk betrokken wordt... bij het nemen straks van de daadwerkelijke uh, fysieke maatregelen... En eigenlijk is dat ook iets wat we hebben gezien met, met de herontwikkeling van de boulevard. Uw raad is aan zet bij het maken van die keuzes door het vaststellen ook van een schetsontwerp. Want daarin worden, als je overgaat naar de feitelijke herinrichting van de openbare ruimte, wordt heel scherp welke keuzes er gemaakt moeten worden. Want niet overal in Zandvoort is plaats voor NNN. Er is niet overal plek voor en heel veel groen, en een fietspad, en parkeren, en een rijbaan, en een aparte... Hè? De, dus dat, dat... op veel plekken in Zandvoort is die ruimte beperkt. En op het moment dat je overgaat naar een herinrichting, is het schetsontwerp het moment dat die keuze wordt gemaakt. En dat kan best tot consequentie hebben dat er bijvoorbeeld geen aparte fietstrook is. Of dat we moeten zeggen, nou, we doen toch wat minder groen. Ik heb al gezegd tegen u dat ik, dat ik de samenwerking in de regio dat ik daar erg aan hecht. En ik geloof ook uh, dat dat de manier is om de bereikbaarheid van deze regio uh, te verbeteren. We zullen dat samen met, met, met onze collega's in de regio moeten doen. Uh, want u zegt ook terecht, de bereikbaarheid houdt niet op bij de gemeentegrenzen. En uh, ja, of het dan steun uh, zoeken, vinden of vragen is... Um, dat, dat vind ik wat dat betreft secundair. Ik vind het belangrijker dat er een goede samenwerking is om die bereikbaarheid te verbeteren. Ja, ik wilde graag ook nog ingaan op uh, meneer Van Tichelen. En ook, uh, ja, u, u geeft ook een aantal knelpunten zeer terecht uh, ook aan... We willen juist ook verder met het parkeerbeleid om die knelpunten aan te pakken. Maar een van de aspecten die u uh, expliciet ook noemt... is het al dan niet plaatsen van zonnepanelen boven parkeerterreinen. Dat is in het stuk uh, terechtgekomen eigenlijk uh, in lijn met wat u ook hebt kunnen lezen... in de regionale energiestrategie. Namelijk om te onderzoeken of dat wel of geen uh, optie is... En, en wat dat betreft uh, is dat ook wat het is. Hè? Het is dus nog niet een gegeven dat, dat alle parkeerterreinen uh, uh, worden overkapt. Uh, daarbij gaat het hè, voor wat de gemeente betreft ook op, op, om openbare terreinen. Hè? Als, als een particuliere partij zijn eigen... Huis of, of parkeerplek of wat dan ook wil overkappen. Dat is dan ook aan die particulier. Maar dat is de reden dat het hierin eh, is opgenomen. Omdat het feitelijk, ja, je zou kunnen zeggen dat dat gespiegeld eh, is. Een aantal van u heeft gezegd van hè, het, het gaat om, het, om, het, om schaarste. En het gaat om het verdelen van schaarste. Maar het gaat ook om het verdelen van lusten en lasten. En dan kom ik eigenlijk ook bij u, meneer Elgebali... en de moties die u heeft ingediend in relatie tot die kwikwins. Ik heb gezegd dat ik dat wil onderzoeken. Dat ga ik ook zeker doen. Maar ik heb wel twee kanttekeningen. Kanttekening één is dat ik niet wil... dat het voor één groep beter wordt... maar dat een andere groep van de regen in de drup raakt... Dus het mag niet een verslechtering betekenen voor een, voor een andere partij. Dat vind ik heel belangrijk. En twee is ook dat het wel een quick win eh, moet zijn. U van de heer Kramer. Als het ja. Wethouder, hoe rijmt u dat met uw opmerkingen in de commissie... waarin u een quick win eh, voorstel deed om de hotels vast te verplaatsen naar parkeerterrein Zuid... En vervolgens, als u dan niet ingaat zeg maar, op datgene wat de heer Elke Bali voorstelt... dan krijgen we daar toch wel een behoorlijke extra druk. Uithouden. Exact. En dat, dit is een, precies het voorbeeld uh, wat ik bedoel. En ik heb gezegd dat ik dat ook wil onderzoeken... of de hotelvergunning bijvoorbeeld omgezet kan worden in een toeristenvergunning. Want ik wil natuurlijk niet het effect dat de hoteliers met een hotelvergunning straks gaan parkeren... in wijken waar het nu nog gratis is. Dus dat, dat luistert uh, nauw. En, en een tweede punt... Wat ik, uh, de tweede kanttekening die ik daarbij wil plaatsen... is ook dat die quick wins wel echt quick wins moeten zijn. Dus we moeten niet zoveel uh, tijd, geld, uh, capaciteit, et cetera kosten... dat het veel afleidt van het uiteindelijke doel... namelijk één regime voor heel Zandvoort... Dus ik zeg u toe dat ik het zeker ga onderzoeken, maar ik plaats ook expliciet deze twee kanttekeningen daarbij. U hebt ook nog een motie uh, uh, ingediend over, uh, of aangekondigd over het zwarte veld. En uh, daar kan ik niet in meegaan. Om twee redenen. Uh, deze raad heeft uh, twee besluiten genomen die... ...in strijd zijn eigenlijk met die motie. Het eerste besluit dateert nog van de vorige raadsperiode... ...waarin is gezegd dat het zwarte veld behouden moet blijven voor parkeren. En het tweede is dat we hebben gezegd in het coalitieakkoord... ...dat het aantal parkeerplekken minimaal gelijk moet blijven. Dus dat is voor mij de reden om te zeggen... Uh, ...dat ik deze motie niet uh, kan uh, omarmen, of niet kan steunen. U vraagt ook naar de Herman Heijermansweg... De Herman Heijermansweg eh, kan toegevoegde waarde hebben, ontlasting van de kostverloren straat en een betere bereikbaarheid van Noord. Maar dat wordt nog wel een hele kluif om dat überhaupt te realiseren. En ook hier wordt het, ja, het is een idee, we moeten dat uitzoeken, maar ook gelet op bijvoorbeeld de na nou, de, de, de uitspraak omtrent stikstof, is dat nog wel een hele kluif. Dus ik wil daar eigenlijk nog niet te veel op vooruitlopen lopen. En, en nu al uh, uh, ingaan uh, op, op, op alle uh, bezwaren. Want ik weet uh, dat die er zullen zijn. Uh, maar ik wil ook nog niet zeggen, nou en dus doen we het maar helemaal niet. Het bevindt zich in de fase van onderzoek en verkenning. En ik vind dat we dat ook moeten blijven doen. Uh, ja, u vroeg nog naar de trein en uh, de, de inzet uh, van de trein. En eigenlijk uh, hebben we deze zomer die verruimde dienstregeling gehad... door die investering in dat spoor. Uh, omdat we met meer treinen hebben kunnen rijden. En door die extra stroomvoorziening is dat, uh, was dat mogelijk. Dus in die zin is er wel degelijk uh, uh, gebruik van gemaakt... En, um, en hebben we ook geregeld, ook in relatie tot, tot coronamaatregelen... regelmatig contact met de NS om ook gewoon goed te monitoren hoe of wat. En dat heeft zeker afgelopen zomer uh, heel frequent ook plaats gehad. En uh, nou, bijvoorbeeld ook de afstemming over de zogenoemde Eftelingopstelling en dergelijke. Dat waren allemaal maatregelen die we deze zomer uh, nodig hadden. En we hebben een goed overleg uh, met de NS... En dankzij die investering hebben er dus deze zomer meer treinen kunnen rijden. En dan... Uh... Voorzitter. Meneer Elgebali. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Kijk, ik, ik ben het helemaal met u eens. We hebben een mooie dienstregeling met de trein gehad. Die heeft meer gereden dan we hiervoor aan zouden hebben gekund met de, de, de, de stroomcapaciteit die we toen hadden. Maar dat is het punt ook niet. Mijn punt is dat wij op dit moment in een coronacrisis zitten... Het in elke winkel ongeveer logisch is dat wij gescheiden vervoerstromen... of dat wij gescheiden stromen hebben in een winkel. Wij dat ideaal zouden kunnen doen nu op ons NS-station... waar wij daar gewoon geen gebruik van maken. De perons die daar nu liggen... die heb ik persoonlijk nog niet in gebruik zien uh, worden genomen. Maar wat ik wel heb gezien zijn foto's... en ben er zelf ook langsgelopen... van een hele hoop mensen voor het station... op elkaar gepakt um, in de afgelopen week. Die echt dat had kunnen worden voorkomen... als je die twee gescheiden stromen op het... Op het had gehad. Dus ik snap niet waarom we daar niet op inzetten, zeker in deze tijd. Dus dat ik is meer de vraag die ik stel. Ik, ik begrijp wat u zegt en we hebben afgelopen zomer ook ingezet op die um, uh, gescheiden stromen. En in hoeverre er dan gebruik uh, gemaakt wordt van uh, de perrons, um, ja, dat, dat moeten we ook afstemmen met de NS. Maar dat dat toegevoegde waarde heeft... ...op hele drukke dagen, als er heel veel mensen zijn, dat ben ik volstrekt met u eens. Meneer Hendricks uh, heeft, nog, uh, heeft inderdaad ook aangegeven dat we niet moeten uh, hebben dat er een waterbedeffect ontstaat. En, da en dat zie je vaak met parkeerbeleid, waar het niet integraal is ingevoerd. Dat als je ergens anders duwt, de parkeerdruk uh, op locatie, uh, een andere locatie om, omhoog uh, uh, gaat... Um, u heeft eigenlijk uh, gezegd, van ik, ik um, vond de, de Raadsinformatiebrief die u afgelopen vrijdag heeft gestuurd uh, heel helder. Ik vond de kaders die u daarin nou ja, kort en bondig heeft gebundeld een duidelijker uitgangspunt eigenlijk dan die twee stukken zelf. En als u die liever als uitgangspunt wil nemen dan de twee beleidsstukken, waar ook een deel achtergrondinformatie in zit, dan vind ik dat, dan ben ik daarmee eens. Want waar het mij om gaat, is dat we wel dus. Die uitgangspunten nu vaststellen, zodat we ook weten met welke kaders en uitgangspunten we aan de slag kunnen gaan eh, bij de verdere uitwerking. Um, voorzitter, ik... Um, wil uh, nou, De overige partijen die nog wat hebben gezegd, uh, wil ik ook danken voor hun inbreng. Ik zie dat meneer Hermsen even van zijn plek uh, uh, is, maar ik, ik ben erg blij uh, en dankbaar ook voor zijn complimenten. Die zal ik ook doorgeven aan, aan uh, de collega's. Um, en mevrouw Van der Veld, u, u hebt eigenlijk al heel veel uh, um, uh, zaken genoemd die, uh, nou ja, die, die eigenlijk ook precies de bedoeling zijn van de uitgangspunten die, die we hier hebben, hebben uh, uh, vastgesteld. En ik herken uh, voor een deel uw teleurstelling, ik had ook veel liever gehad dat we, dat we verder uh, zouden zijn, uh, maar dat is, niet het, uh, dat is niet het geval. En ik denk uh, inderdaad, de voor, hè, want u noemde een aantal voorbeelden van voorwaarden die gesteld uh, gaan worden of kunnen worden en dat is precies wat we nu... Naar die fase moeten we nu toe. Welke voorwaarden gelden er dan voor die vergunning? En hoe kun je inderdaad zorgen dat, dat de apparatuur voor je werkt, om het zo maar te zeggen? Uh, en dat is, dat, dat is precies eigenlijk ook het, de uitgangspunten die hier. Um Um, um, vastliggen. Ik heb u ook al gezeld, ik gezegd, ik wil graag kijken um, hè, wat we kunnen doen om op, om op kortere termijn um, ook de parkeersituatie uh, te verbeteren. Want ook ik, uh, nou, uh, spreek eigenlijk net als u regelmatig uh, met, met onze inwoners ook over de problematiek die wordt ervaren in, in sommige wijken. En, en dat is gewoon niet best. Laat ik het, uh, laat ik het zo zeggen. Dus ik ben... Uh, het met u eens dat we nu uh, voortvarend uh, aan de slag moeten. Um, voorzitter, ik um, denk dat ik alle punten uh, op dit moment uh, op in uh, ben gegaan. En um, ik denk dat het goed is om uh, het hierbij te laten in eerste termijn. Dank u wel, wethouder Verheij. Um, ik kijk even naar de heer Hendricks. U had... Ik, oh ja, nee, het is altijd weer even zoeken om, uh, hoe we elkaar in de ogen kunnen kijken. Uh, u had verzocht om een schorsing. Hoe lang heeft u nodig? Dan schors ik voor tien minuten en zien wij elkaar zo weer.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 Butterfly, I buried in the meadow where I'd found it flying so free. After that, I learned my lesson if you love a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 Een muziekje van Pink Martini over de Butterfly. En over de Butterfly is ook een Rembrandt-Ferix-trio een opname gemaakt. in die staat op de cd, de Contemporary Fortepiano. En dat nummer heet ook Butterfly. En ja, die, die, die Rembrandt-Ferix speelt eigenlijk een gat tussen klassiek en jazz in. En hij heeft ook eigen historische instrumenten daarbij nodig en gemaakt ook. Uh, nou, hij speelt zelf. Uh, voor, voor Vreders werd een, een fortepiano uit 1790 nagebouwd, het instrument waarop Mozart speelde. Tony Overwater verhaalde zijn bas voor een, een violin, een zesnadige voorloper van de contrabas van rond 1560. En Vincent Planjer creëerde zijn eigen Whisper Kit, en dat is, dat is eigenlijk met diverse percussie-instrumenten. Dus een bijzonder album, de Contemporary Fortepiano. En van dit bijzondere album Rembrandt Ferrichs, trio, het nummer Butterfly. Ga ik even kijken waar ik dat kan vinden, Rembrandt Felix. Hier heb ik een butterfly.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 Marius Beets op de contrabas, Rob van Bavel kennen we natuurlijk ook wel hier in Zandvoort. Piano. Ian Kliever op de trompet. Sjoerd Dijkhuizen tenoorsaxofoon En de Tineke Posma, alt saxofoon. Dat is niet de, de minste formatie natuurlijk. Dus de tijd om iets te laten horen van de Erik Ineke Express. En uh, dan moet ik hem even opzoeken waar ik die gezet heb. En ik had hem wel meegenomen dacht ik. Hier heb ik hem. Merry Go Round.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 En ik geef het woord aan de heer Hendricks die verzocht had om een schorsing. Het woord is aan de heer Hendricks. Ja, dank u uh, voorzitter. En ik ben... Tegelijkertijd zie ik dat ik het woord net iets te snel neem. Want de internetverbinding laat mij in de steek. Ik ja, bedenk wel. Ja, ik bedenk Nee, we hebben net even een schorsing aangevraagd uh, voorzitter. En dat komt omdat er eigenlijk... Um... Oh, dit is verkeerde. Ja voorzitter, uh, we hebben net even een schorsing gehad en ik uh, merkte namelijk dat er in de raad best wel brede overeenstemming is over de wens om iets te doen met dat parkeerbeleid en dat we toch echt uh, wel voor moeten. omdat dat er wel de nodige uh, ja, haken en ogen nog zitten. aan van wat gaan we nou precies uh, doen. En daarom wil ik graag een amendement indienen. Uh, voorzitter, Overwegende dat in de raadsinformatiebrief de datum 18 september de kaders en uitgangspunten duidelijker zijn geformuleerd dan in de aangeboden notities besluit Het ontwerpbesluit te vervangen door de kadernota parkeerbeleid 2020-2030 en het koersdocument mobiliteitsvisie 2040 voor kennisgeving aan te nemen en het college op te dragen op basis van de kaders, uitgangspunten en planning uit de raadsinformatiebrief eh, verder te gaan met de ontwikkeling van nieuw parkeerbeleid. En in het plan van aanpak, dat terugkomt in de raad ter besluitvorming voorafgaand aan participatie, de benodigde budgetten inclusief die voor implementatie mee te nemen en in dat plan van aanpak ook de quick wins mee te nemen gericht op het oplossen van de problematiek voor inwoners voor 1 april 2021 en het amendement is ingediend door de fracties van vvd d66 cda partij van de arbeid gemeente voor het opz pvv en GroenLinks. dat lijkt wel op de hele raad ja, niks. En ja voorzitter en um, nou ja, eigenlijk wil ik daarbij laten dus ik wil eigenlijk dat kunnen we ook als u tweede termijn beschouwen? Meneer Hendricks? Ja, voorzitter. Dat... Oké, okay, uitstekend. Um, wie kan ik in tweede termijn nog meer het woord geven? Ik geef het woord aan mevrouw Van der Veld. Ja, ik moet u zeggen dat ik heel blij ben dat wij met z'n allen tot dit amendement zijn gekomen. En ik denk dat we daar ons best zelf een compliment voor kunnen geven... Want... Het bleek even dat de meningen uiteenliepen, maar dat valt dus hartstikke mee. En ik zou ook de wethouder mee willen geven niet al te veel onderzoeken te gaan doen. U schreef, schreef dat u een, een parkeerdrukonderzoek wil doen. Ik geef u een advies, open Facebook. Ga in de zoekfunctie parkeren invoeren en u heeft uw parkeeronderzoek direct afgerond. Want het is namelijk een echt groot probleem in Zandvoort. En, uh, ja... Parkeerplekken zijn er in principe genoeg, zelfs op drukke dagen. Maar er is niets irritanters, en ik kan het u echt uit eigen ervaring vertellen... dan langs een, uh, een boulevard rijden waar parkeerplekken te over zijn... thuiskomen en je auto gewoon niet kwijt kunnen. Omdat mensen nog steeds gratis willen parkeren. Ik snap het, ik zou het ook doen namelijk. Het scheelt je een heleboel geld, het zijn toch een paar kopjes koffie. Alleen dat je daarmee de bewoners heel erg belast... Ja, dat, dat wordt over het hoofd gezien. En uh, daarom ben ik blij deze eerste aanzet. En uh, GBZ zal er uh, bovenop zitten. Maar dat dacht u waarschijnlijk al. Dank u wel, mevrouw van der Veld. meneer de heer Elgebali. Ja, voorzitter. Uh, korte tweede termijn wat mij betreft. Uh, ik trek de motie betreft de quick wins in. Hij is meegenomen in het amendement. Wat voor mijn partij um, genoeg is. Uh, wat dat betreft. Uh, en de wethouder heeft uh, afdoende geantwoord op onze vragen. Dus wat dat betreft... Uh, is de motie quick wins aan tafel? Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Bouwberg-Wilson. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, wij hadden een voorgenomen abonnement. Uh, dat heb ik in mijn eerste termijn wel qua considerans opgenoemd, maar niet qua indienen. En Ik had een vooruitziende blik, denk ik. Uh, wij kunnen ons helemaal vinden in het abonnement, wat nu door de heer Hendricks naar voren is gebracht, mede namens onze partij. Dank u wel, de heer Van Tichelen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, we hebben goede verwachtingen dat dit amendement gaat worden aangenomen. En dat heeft wel <lacht> consequ... <lacht> consequenties voor ons amendement aanzien de overkapping van het parkeerterrein. Want ja, dat staat er nu eventjes niet meer in. Dus uh, die houden we even achter de hand. Uh, dank u wel. Dank u wel. Ik kijk nog even naar de achterste rij, d 60 Niet het geval CDA, ook niet het geval... Wethouder. Ja, ik wil me geheel aansluiten bij het compliment dat mevrouw Van der Veld aan u maakte... Ik ben ontzettend blij dat u zich uh, unaniem achter deze uitgangspunten uh, kunt scharen. Um, zodat we inderdaad verder kunnen gaan. En, en zeker als ik, als ik onze inwoners spreek, ik heb net ook al gezegd, dan is het ook echt nodig. Dus ik uh, steun dit uh, amendement uh, van harte. En ik ben heel blij dat u, de, dat, u dat ook unaniem doet. En ik uh, kijk er naar uit om hiermee verder te gaan. Dank u wel. Um... Even resumerend, betekent dat uh, het amendement van de PVV-OPZ uh, uh, daarmee niet is ingediend. Uh, u zei ook het voor de PVV-OPZ en OPZ het amendement over kapping, dus daarmee ook niet. Uh, en dat wij, uh, kijk even naar de moties, dat u de... Welke motie heeft u heeft u uiteindelijk? Quickwin heb ik de twee ingetrokken. Van van links. Die we... ja, en die van de quick wins is ingetrokken. Uitsteken. Dan eerst stemmen over het amendement van de VVD onder het um, kopje amendement nieuw. Wie is daarvoor? Dan is het daarmee aangenomen het amendement. Ja. Dat is een beetje vreemd. Omdat door dit besluitpunt dat past eigenlijk niet meer bij de rest van het raadsvoorstel. Dus de vraag is even wat ik het net met een college ja. uh, Het besluit is niet gemaakt. Het... Volgens mij kun je nu gewoon stemmen over het besluit. Ja, het, het besluitpunt is met het amendement gewijzigd. Alleen uh, met die wijziging. Het besluit past nu niet meer bij de rest van het raadsstuk. Daar staan dingen in die. ...worden bij het voorgestelde besluit maar... ja, Dat is Precies. Dus als dat de bedoeling is, dan ja. kan het gewoon. Dan kunnen we gewoon stem over De heer Kramer. Ja, ja. ja. ja, dat, uh... Leerkamer. ja als, als misschien eventjes als voorbeeld. Hè, want uh, wij hebben nu het amendement uh, zeg maar ingetrokken met betrekking tot zonnepanelen. Maar wij gaan er wel vanuit dat er ook geen nader onderzoek aan gedaan wordt. Want als dat wel zo is... Dan eh, houden wij het amendement boven tafel. Meneer Van Tichelen? <laughs> Precies. <laughs> Mevrouw Van der Veld? Ja, ik denk dat het gewoon heel helder is. Uh, door dit amendement uh, uh, zijn beide stukken. Kan niet meer over gestemd worden? Die zijn zojuist namelijk door dit amendement al ingetrokken. En wat betreft de zonnepanelen... Nou, ik... Ja, ik, ik schors heel u, u even... U krijgt die... straks bij de rest, krijgt u nog uh, de kans om alsnog over de zonnepanelen iets in te dienen.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 lawaai tussen aanhalingstekens. Ik zou zeggen... maak er een hele mooie dag van. Het is een zonnige dag, dus ga ervan genieten. Ik geloof ja, dat het nog... Okay. Ik heropen de vergadering met excuus... voor deze even kleine exercitie. Um, waarbij uiteindelijk de conclusie is... om het voorstel als zodanig... met in achtneming... van het uh, amendement van de VVD... en de strekking daarvan... zoals we hier, die hier vanavond besproken is... in stemming te brengen. Dus de vraag is, wie is daarvoor... Momentje, voorzitter. Dan willen wij alsnog uh, ons uh, amendement voor uh, zonnepanelen inbrengen. Want u gaat uit dat dit gewoon daar blijft. Ja. Voor, voorzitter, punt van orde. Volgens mij is uh, met het amendement wat zojuist is aangenomen... het besluitpunt van het collegevoorstel gewijzigd. Daarmee zijn die achterliggende stukken niet meer van toepassing. Dus kunnen we volgens mij stemmen over het uiteindelijke raadsvoorstel. ...dat luidt exact zoals het amendement net luidde. Want dat was de wijziging. Dus voor mij maken we het een beetje noodloos ingewikkeld... ...en kunnen we het beste gewoon stemmen over het gewijzigde voorstel van het college. Ja, maar het is door die vanwezig. ingrijpende wijziging... ...is er eigenlijk voor mij geen sprake meer van die achterliggende stukken. Dus kunnen we die ook niet meer wijzigen. En zou ik uh, Open en PV willen oproepen om het straks bij de res uh, te hebben over die zonnepanelen... ...want die zijn nu niet meer van toepassing... ...want die staan niet in de lijst uitgangspunten zoals we hem... Uh, Kamer. De heer Kamer. Voorstel van orde. Het lijkt me verstandig dat u even schorst en samen met de Griffie tot een tekstvoorstel komt.